Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Afghaanse president met de Taliban...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 Vermoorden hem vorige maand.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 In de Randstad staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein 3 kilometer. Op de A16 Rotterd Breda Rotterdam. Voor het knooppunt de 5 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt de en Rotterdam-Krooswijk staat 2 kilometer. en daar twee rijschokken dicht. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeers. Bent u al BN'er? Nee?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 En we gaan snel over naar Jok van Ja, we stonden voor een anderhalf minuten geleden opgelijk hoogte gekomen met op de douche. Het was het vijfde schop van op Berg. Een metertje op naar tot zeker 25 van het doel. Niemand raakte maar Rondom de keeper door. Ja, en dat kon hij toch, zou ik zo zeggen. 1-1 dus. En uh, nu ligt het spel even stil voor de blessurebehandeling van een van de heren van Opgedoes. Het een beetje onbesuisde actie daar, maar ik weet niet of ze daarvoor gefloten is. Dus ik denk het niet door de scheidsrechtersbal. En uh, ja, het spel ligt dus nu even stil. Soms goed, dat we echt met de Sam Ben langzaamhoud, met een moetenwander aan het aanvallen was geweest. En we steeds alles mislukt eigenlijk. Uh, tot, uh, tot een beetje op 30, 40 van het doel ging het allemaal wel. Uh, dan, dan lachen die... Uh, zagen 11 van die hele lange jongens van Op Douche, daar uh, in de weg om het doelpuntje mee te pakken. Nou, dat is dus gebeurd. Het was niet eens een hardschot van Berg, van maar iedereen keek ging een beetje erop. En dan, die keeper. En de, ja, daar staat er nu gewoon 1-1. En hebben uh, we ineens een heel andere wedstrijd. Sandfood is uh, aan aanvallen geweest. De hele tweede helft eigenlijk. Uh, een enkele keer kwam Opperdoes er nog wel uit. Maar niet al te vaak. Sandfood dicteerde het spel, maar niet tot het doel. En nu dan eindelijk wel. Nou, de blessurebehandeling is uh, gebeurd. Uh, Opperdoes speelt weer met zijn elfen. Alle drinkbekers gaan nu weer naar de kant. Want, uh, ja, iedereen heeft natuurlijk dorst. En uh, de die heeft geen echte. Uh, uh, drinkpauze ingelast. Hij uh, staat nog steeds met, met de, de bal in, uh, in zijn handen. Uh, en ik denk dat er gewoon de bal terug gaat krijgen van Opperdoes. Het laat die bal stuiten en evalueren van Opperdoes. Die schiet de bal naar Zandvoort toe. Uh, sportief gebaar altijd natuurlijk. Inderdaad, doet hij ook. pauze altijd van de spelers. En Boy de Vette heeft nu de bal. rond hem naar Sean uh, Keur. Keur die nu op de linkere uh, vleugel staat te verdedigen. En uh, Remco op rechts en Ronald Thalers in het midden. Uh, dat betekent dat dus er een aanvallender uh, speltype gespeeld gaat worden door de heren van uh, Pieter Keur. Uh, Santos nog steeds een bal bezit nu, uh, Remco Loos. Die is weer ingekomen voor uh, Bas Lemmens. Uh, terug naar Thales, Thales in het centrum van het veld, naar Keur, aan de linkerkant dus. Keur, naar Steven. die Vissen is nou minst half gaan spelen. Ja, oké. Okay. En nu de Christelsen, die komt weer terug naar Keur, Keur, hoger in de doelmond. dan loopt er iemand vrij. Dat is het Kan van de hoor. kan je Ja! Schitterende van Keur. Ging aan die prachtige doelpuntje op. En hij zag dat uh, Patrick van der Oort vrij kwam te lopen. Gaf uh, de bal op de de Van der Hoort de bal over de verdediger heen. En Molken die bal prachtig mooi in het doel lopen. Schitterende bal. En Stamford staat ineens nu maar, zomaar voor. En we hebben nog te veel. Even kijken naar nou, een minuut of. Uh, het zal het zijn? Tien, denk ik, zoiets in die geest. Uh, dan, uh, ja, en hij zei een heel ander paardje natuurlijk. Uh, het is verdiend, gezien de tweede helft. Maar ze hebben dus niet echt constant gespeeld. Nu een prachtige mooie aanval. Die er gewoon beloond met een schitterend doelpunt. Met... Zandvoort leidt met een 2-1. En dat is natuurlijk uh, wel even andere koep. En Pieter die probeert ze nu te manen, jongens. Klop op die bal, probeer die bal af te pakken. Probeer die bal te krijgen. Dan kunnen we weer naar voren. Want nu is het de open douche die uh, aan het aanval is. En je dat moet ik natuurlijk zeggen. En dat wordt helemaal een vrije man gevonden. Dan komt die bal voor. Het zijn nogal lange spelers hoor. En die wordt weer door de Daarmee zonder nu weer Billy Pusses, uh, transporteert die bal naar voren toe. komt bij Petrik van der Hoort. van der krijgt de grond. Hij is wel eens weg! Hij is wel oh, eens de verdediger Hij gaat wel eens die de grond. Hij is nee, meter de Hij is Hij is wel de grond. Hij is wel eens bij de grond. de voeten van Peter van de Oort. Als hij die direct perfect is, deed, doet hij nu niet. En schiet hij schiet die bal een meter of drie naast de paal. En de Ja, er is gewoon nu steeds hetzelfde. geval. Nee, nu weer, Zandvoort, Mol. Naar Jan Zonneveld, Zonneveld die heel weinig in de storm betrokken is. En die uh, nu uh, ook die bal kwijt is. Hij heeft niet echt in zijn ritme kunnen komen. Diepe bal. Van Opeldoes. Op naar, naar de buitenkant. Links buiten. Voor hun. Een... Het gaat, gaat er recht niet. 16 meter. Komt er iemand inschuiven? Jawel. De spits komt inschuiven. Komt er komt een diepe bal. Oh, die wordt gelukkig van Zandvoort er breed gelegd. En die gaat naar huis hoog door. De uh, uh, uh, uh, aanvallen, Over het doel heen van Zandvoort En zo is dit gevaar ook in de... Gesmoord. Dan nu, eh, laat ik teruggaan naar de studio. Dan kunnen we het laatste gedeelte van deze wedstrijd meenemen. Ik schat hem nu toch, uh, nou, 7, 8, 9 misschien. En dan uh, zijn we weer bij je terug. Oké, okay, dankjewel Joop Vres. En straks meer voetbal bij CFM. En nog veel meer in het de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. The moon gets so big and bright, it's super natural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. Get off your hands, and you'll be sorry. You cross me, you.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 Van Loriën, van, maar we gaan snel weer over naar het voetbalveld. Slot van de wedstrijd van vandaag met Joop van Is. Ja, de die seconds zijn dus van de business, zoals het gewoon zo mooi heet. En nu stoppen, dus dat ze probeert natuurlijk met alle macht om die bal nog een keer te achterblijven te krijgen. De Sandford heeft een mogelijkheid gehad nadat nou, we de vorige uh, verslag uh, stopten. In... Maar net ging het steeds mis, en nu gaat het uh, oh ja, die, die gaat gewoon liggen deze. En die schijnt het eruit gewoon in. Oh, dat is echt niet normaal. Dit. Dat is een hele rare wedstrijd. Maar, maar eerst zelf eigenlijk tegen de mensen om mij heen van, wat een verschrikkelijke rotwedstrijd. Het is gewoon van leuk geworden. Meer ook, omdat Zelf een hele grote kansen kreeg. En die gewoon, Nou, daar gaat hij erin! Nee, je hebt het Die gelukkig in de hoek ligt. Want die lange spits van uh, op het is levensgevaarlijk. Achter kan je nooit weten waar die komt. Er moet een heel veruit. uit van de is, kan een berg erbij komen. Kan er echt berg erbij komen? Nee. Kan hij er niet bij komen? Erg jammer. Natuurlijk erg jammer. En de keeper van uh, de kan een wegwerken. Via een eigen speler van hem gaat hier over de zijlijn. Dat is het op de hoogte van de middelen. Dat uh, echt met name de laatste de, de helft, de tweede helft, uh, echt met de ban opgespeeld gespeeld heeft en toen steeds sterker werd, sterker en sterker werd. En nu dan op die 2 g komt staat. schitterend doelpunt van Nijtje Berg. En een prachtige goal van Maurice Mol is nu weer een balbezit. Die kun je mans. Mans die haalt die bal uit in Maleeg. Speelt het terug met Jonkeur. Keur die nu weer centraal staat te verdedigen. Probeert daar uh, het Nijtje Berg te bereiken. Dat lukt dan op zijn strongbest, als dat ze mooi heeft. Berg probeert daar een man uit de kant op. goede paas! Oh, en met de te stap terug. Die stap vindt het gewoon niet. Erg jammer, want hij kwam helemaal vrij. Hij kwam echt helemaal vrij. Maar hij liep de verkeerde kant op. En dat is dan erg jammer. Want, uh, dat is een schitterende paas van Nijsjeberg. Nu is het op dit moment Edmund in aan de bal. Wordt er vooruitgespeeld. Dus nog steeds de eigen helft op dit moment. En probeert nu, nu, nu Zandvoort onder druk te zetten. Zandvoort dat uh, echt werkt. Uh, uh, en met name moet ik echt een keertje een compliment zeggen. Puur het is ongelooflijk met de kracht en de snelheid en de lucht die man heeft. Werken, werken, alleen maar werken in die dingen van het elfde. Daar is, is heel erg raakt die bal kwijt nu op het doel dus weer aan het bouwen. En in de middencirkel wordt er nu uh, druk gezet op het zandelijkse doel. De bal gaat, uh, diep, uh, wordt uh, goed gespeeld door de aanvoerder van uh, Opperdoes. Hij gaat de bal naar de zijkant. Dus nu komt hij naar voren en staat het echt weer als een rots in de branden. Jonker, ja. nee, Sandvoort, dacht op een uh, ja, hele rare manier hier drie punten. Ik denk dat uh, Opperdoes. Um, zich totaal verslagen voelt, zijn helemaal even echt op de grond. Maurice Man ook, uh, helemaal stuk. Ja, ik je je moeten geven in deze wedstrijd, met deze warmte. Uh, en de Zandvoet is er gelukkig uitgekomen met een uh, 2-1 overwinning. Kijk, dat is goed nieuws uh, Joop. Uh, ja, de wedstrijd, daar doe ik erg blij mee. Van uh, de vorige hebben we het helemaal anders ingeschat. Maar uh, Oppetus heeft het zich ook anders uh, laten zien dan in de laatste vier wedstrijden. En uh, was uh, een groot gedeelte van deze wedstrijd beter dan Zandvoort. Maar in de laatste ja, 20 minuten van die tweede helft heeft Zandvoort uh, keihard toegeslagen. En wint hier met uh, 2-1. Dankjewel en graag tot volgende week. Tot de volgende keer.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 Ils ont débouché en oh, riant à l'avance du champagne de France et dans la danse. Et... Ouais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 Uh, een stukje historie over de Waal, de saint -Tropez. Ik heb het al vorige keer gezegd. Uh, een, een Amerikaan en een Fransman hebben ooit in de jaren tachtig... een weddenschap afgesloten... Uh, die het snelste van Saint-Tropez naar Club saint dat Club 55... Uh, kon zeilen en retour. En uh, daar is eigenlijk uh, de nieuwe Lark ontstaan. Uh, daar is in begin jaren negentig een zware ongeluk gebeurd... met een dode en uh, enkele zwaar gewonden. En toen hebben ze dat een paar jaar stopgezet... En ...maar het bloedkruid waar het niet kan gaan... ...en zo is ontstaan Le Voile de saint -Tropez. Een fantastisch evenement met prachtige zeilboten... ...een unieke sfeer. Als je de haven binnenkomt zijn alle nieuwe boten... ...liggen gaats. En het lijkt alsof je een eeuw geleden de haven binnenstapt. Dus allemaal oude boten, prachtig. Het is dus een uniek, uniek evenement...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 En daar staat een heel groot. Ja, daar staat een heel groot standbeeld voor. Weet jij van wie die ja. is? Uh, nou, val ik je ermee hoor. Je me er zeker mee. Ik weet dat niet, niet uit mijn hoofd. Ik weet uh, een heel bekend, heel bekend iemand. Ja. En hij wordt ook heel veel nagedaan als.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 uh, daar is de prijsuitreiking. Dus vanavond is er al een groot feest waarschijnlijk, en morgenavond nog groter feest. Ik mag je vertellen, is iedere avond groot feest. <lacht> dat wou ik graag horen. <lacht> ja, ja, ja. De bemanningen hebben zich uh, afgelopen donderdag. Een soort carnavaleske uh, vertoning. Uh, dat iedereen gaat zich verkleden en uh, gek doen en bommetjes afsteken. En uh, Neptunus nadoen. En, uh, alfijn, uh, u kent dat wel. Uh,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 doen er zelfs een hapje bij en dat kost dan weer niets. Oké. Okay. Ik kom niet zo voor niet zo vaak hier. <laughs> <laughs> en nou ja, nee, nou, nou, maar de sfeer is gewoon hartstikke leuk. Er zijn heel veel Nederlanders. Uh, het is natuurlijk een, een Nautisch uh, evenement, puur zang. De hele regio doet mee. Ik heb wel eens eerder verteld Centro CentroPé maakt reclame met het zijn van CentroPé. Aan de overkant ligt Saint-Maxime, die maakt reclame met het uitzicht op CentroPé. Nou ja, ik kan nog uren doorgaan. Nee, als we, we, we spreken dit af, Frank. Als je terug bent in Nederland, dat is over een week of twee, drie, dan nodigen we je even uit in de uitzending.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 Ja. ja, ja, ja, ja. Nee, goed. Frank. Niet alleen bij jou is fantastisch, wij hebben ook 25 graden of zoiets. Dus. Ja, maar dat duurt niet lang meer. Ik heb nieuws voor je. Nee, nee, nee, nee, nee. dat gaat best goed komen. Oké, okay, Frank. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. Geniet ervan. Hoi. Vanuit saint was dat Frank de V. con sueño para sido no volver a marchar e me pintaba las manos y la cara de azul y de provisa del viento la vida me debo y me hizo he volar hacia cielo infinido Ja, dat is zo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 Ik wou bijna zeggen, ik voel me als een garnaal, Lundpeller. <laughs> <laughs> dus, je Phil Collins en Against All Odds, het ene laatste plaatje alweer, wat dit programma betreft, Albert-Jan. Ja, want de tijd vliegt als je de naar je De tijd hebt, vliegt hè? voorbij, ja. ja maar... Zo dadelijk uh, Entertainment for You. Rudy komt ietsje later, dus wij mogen de eerste plaat uitkiezen. Heb je al een idee? Oh, oh dan hebben we nog. heel nieuws kunnen we nog even uh, afwachten. Nou, oh, daar komen we wel uit. Helemaal goed. Dus zo dadelijk entertainment voor jou met Rudy na vijf uur bij CFM. Maar er waren weer genoeg evenementen waar uh, de luisteraars naartoe kunnen gaan. En uh, wij hopen dat u met net zoveel plezier naar dit programma hebt geluisterd als dat wij het voor u hebben kunnen uh, samenstellen. Ja, wij zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende week weer. Dag robert Rob. dag luisteraars. Dag luisteraars. Dag luisteraars.